Ik zal je helpen. Blijf rustig zitten. Leun, oh. leun, maar, te, leun maar tegen me aan. Zo. Heb je je pijn gedaan? Ja. Oh, oh, oh. Ik, ik zal je haar losmaken. Zo. Ja. Doe ik je zo pijn? Nee, nee. Ja, dat heb je hier met die akelige takken. Stil blijven zitten. Ik red het wel. Nog, nog even de tanden op elkaar, ja? Zo. Ja, los. Zo. Waarom ben je nou zo boos van me weggereden? Heb ik zo'n grote zonde begaan? Ja, zeker. Zeker. Ik heb je nooit het recht gegeven om te zoenen. Nooit, nooit. Maar als ik dat recht nu eens vroeg, Freddy. Als ik nu voor altijd dat recht van je vroeg. Als ik je nu allang dat recht had willen vragen. Zou dat ook een zonde in me zijn? Ik begrijp je niet. Begrijp je niet dat ik je vraag of je van me houden wilt? Of je zoveel van me houden wilt om mijn vrouw te worden? Je meent dat niet, Paul. Meen ik dat niet? Je meent misschien op het ogenblik wat je zegt, maar je meent niet wat je op het ogenblik je verbeeldt voor me te voelen. Maar het is geen liefde. Nu voel je het voor mij, morgen voor Leonie Eekhoff, overmorgen voor Fransuase Oudendijk en de dag erop voor ik weet niet wie. En Amazone flatteert me misschien dat je me zo'n gekke vraag durft doen. Denk je er geen ogenblik aan, Freddy, dat je pijn kan doen met zoiets te zeggen? Het zou me spijten, Paul, zo dit het geval was. Maar denk je dat je mij niet beledigd hebt met die zoen te geven? Ik had mijn vraag toen al op de lippen, Freddy. Is, is, is die wedervraag dus het enige antwoord dat ik krijg? Ik kan je geen antwoord geven, Paul. Ik kan het niet. Geloof me, ik ken je misschien beter dan jij jezelf kent. Je houdt niet zo van me als ik zou willen dat mijn man van me hield. Je mag me gaarne. Je verbeeldt je misschien op het ogenblik verliefd op me te zijn... maar je houdt te veel van jezelf om veel van een ander te kunnen houden. Je kent me dus wel goed. Laten we vrienden blijven. We zouden niet gelukkig zijn met elkaar. Eens zal je me dankbaar zijn dat ik nu je verzoek weiger. Je kent me dan wel goed. Ik wist niet dat je mijn karakter zo goed bestudeerd had... Ik wist ook niet dat ik zulke nauwkeurige studie nog waard was. Men heeft dus niet veel mensenkennis nodig om jou te doorgronden. Je zei zo even dat je me niet geloven kon... wanneer ik je verklaarde van je te houden. Zeg me nu oprecht, Freddy. Wat zou het je zijn wanneer je dat kon geloven? Wanneer ik mijn best deed dat je dat kon geloven? Zeg het me nu, Freddy. Wanneer ik dat kon geloven, Paul, dan zou ik medelijden met je hebben. Maar nu geloof ik wel dat je spoedig over je verdriet heen zal zijn... en daarom zou ik graag een goede vrienden met je blijven. We hoeven elkaar in het vervolg niet te moederen... omdat je mij bij toeval ten huwelijk hebt gevraagd... en omdat ik als een meisje dat niet naïef was... geen ernst in die gekheid zag. Goed. Laat het dan zo zijn. Het is bij twaalf. Willen we naar huis gaan? Uitstekend. Wil ik je mijn arm geven? ik kan wel. Merci. Marie? Ach, wil je me even helpen? Natuurlijk. Geef je hand maar. Hop. Dank je. Hé, hey, waar is Paul? Kom even mee naar de stal. Wat is er met je, Freddy? Je ziet zo bleek. Het is onmogelijk het je niet te vertellen. Paul heeft me gevraagd en ik heb hem afgewezen. Ik, ik ben te hard tegen hem geweest. Ik heb hem niet willen krenken, heus... Het ook anders kunnen zeggen. Kalm, kind. Ah, soms durft men geen besluit te nemen. Ja, zo is het. Ik dorst niet te besluiten. En waarom niet? Omdat ik mezelf als een zottin op een hoog voetstuk stel. Omdat ik me, zoals mijn broer Theodor het uitdrukt, omdat ik me voel. Er zit ras in me. Oh ja, ras. Maar jij houdt van hem, dat is duidelijk. Nou, dan kan alles immers geschikt worden. Ik zal hem schrijven. Nee, Marie. Huh? Natuurlijk zal ik nooit toestemmen dat je dat doet. Ik heb hem afgewezen. En ik kan me nu niet aan hem opdringen. Ik huil ook niet omdat hij voor me verloren is. Ik, ik ben alleen verdrietig omdat ik hard ben geweest. Omdat ik me hield als nam ik zijn vraag niet in ernst op. Wanneer hij zich nu ongelukkig voelt, is dat mijn schuld. Ik, ik, ik beëerbied voor hem dat hij zich na mijn weigering... zo waardig tegen mij heeft gehouden als ik nooit gedacht had dat hij zou doen. Dat bewijst dat hij eigenwaarde heeft. Zo goed als ik trots. Dat bewijst dat hij ook zich voelt. Oh, en zo zullen jullie als twee bokken tegenover elkaar blijven staan... omdat jullie je beide voelen. <laughs> Alle verstandigst, dat moet ik zeggen. Nee, Freddy... Wil je oprecht zijn? Beken dan dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien. En maak alles goed. Jij maakt mij niet wijs dat je niet van Paul houdt. Ik zie het aan je. Oh, ik hoor het aan je. Ja, het is zo. Ik wil het niet meer ontkennen. Laat me hem dan schrijven. Nee. Beloof me, Marie, dat je dat nooit zal doen. Ik heb als een dwaas mijn geluk verspeeld en ik wil daarvoor lijden. Ik wil dat... Ze zal wel terugkomen. Morgen gaat hij op weg naar Italië. Die twee dagen kom ik wel door. Niemand zal aan mij wat merken. Alleen jij weet het, Marie. Maak geen misbruik van mijn vertrouwen. Oh, oh, oh Freddy, Freddy, Freddy. Ik wil u niet misleiden, mevrouw Van Raad? Ik zeg het u ronduit. Ik heb bij Eline een kiem van langtering ontdekt. Mijn god, dokter. U moet het zo zien, mevrouw. Eline is als een bloem. En niemand beter dan u kan die bloem verzorgen. Een kalmte, genegenheid en liefde... Dat, dat heeft ze nodig om haar, haar zenuwen te doen kalmeren. Ja, en verder met de winter... Een zachter klimaat dan Holland. En uh, afleiding. Afwisseling. Met moeite heb ik er overgehaald zondags naar de Franse kerk te gaan. En freule Ikhof heeft Eline weder te overreden lid te worden van Tesselschade. Ze is zelfs gekozen in het dagelijks bestuur. Mm -hmm. Een maand lang heeft ze zelfs de armen bezocht. Ach. Maar het verveelt er alweer. Ze komt de deur nauwelijks uit. Soms speelt ze op de vleugels, zoals nu. Maar dat is een zeldzaamheid. Ze is apathisch, dokter. Mm -hmm. En dan die slapeloosheid. Nachten spook ze rond. Ik hoor dat ik slaap in de kamer naast haar. Ja. En dan dat hoesten. Dat... dat breekt mijn hart. Ze is de laatste tijd zo achterdochtig en zo onredelijk. Maar dat is nog het ergste niet. Ik ben bang dat ik, ik niets meer voor haar kan doen. Ik... ik vrees dat u aan mijn liefde voor die arme Ellie de grote kracht toeschrijft. We moeten niet wanhopen, mevrouw van Raad. We moeten niet wanhopen. Ik uh, wens u sterkte. Ik kom over twee dagen terug. Tot ziens. Ben ik niet katholiek, dan was mijn ziel tenminste op een oh, Gloria en Excelsis mogen stegen. Indien gij de stem des Heren, uw spot, vlijtiglijk op gehoorzamen, waarnemende te doen, al zijne geboden die ik u heen geveerd heb. Uglaars. Ik zal je niet zien. Eén grote leuk. Wil? Wat denk jij te willen? Aangelach. Wat verbeeld jij je? Denk jij soms dat je een prinses bent? Allemaal aangelach. En nu wou ik je voorstellen, beste meid, of je niet met ons meezult. Ga weg, ga weg, weg. Leugens. Kijk eens, liefje. om Daniel uit Brussel voor je. Komt u binnen, om? Gaat u zitten? Nee, nee, nee, Ali, nee, nee. Ik moet voor zaken naar het ministerie en ik ben al laat. Ik wou alleen maar vragen of jij... Oei, oei, oei. Of jij de familie in Brussel geheel en al bent vergeten. Hoe gaat het? Hm? Hoe gaat het? Het gaat. Over twee dagen ga ik terug naar Brussel. En jij gaat met me mee. Wat vind je daarvan? Hm? Ik weet het niet, om. Ik weet niet wat te beslissen. Je moet ooms verzoek niet afslaan, Elif. Ga naar Brussel. Het zal je goed doen. Denk erover na. En morgenavond wil ik graag van je horen of je besloten bent. Je moet me nu excuseren. Ik ben laat. Ik laat u. In. Nee, nee, nee. Doet u vooral geen moeite, mevrouw Van Raad. Ik vind mijn weg wel. Adieu. En tot ziens. Ga zitten, moesje. Doet het je veel verdriet dat ik wegga? Had je mij nog langer willen houden met mijn ondankbaarheid en mijn drift? Verdriet doet het me, ja. Ja, Ellie. Maar toch is het beter dat je gaat. Niet dat ik je niet zou kunnen verdragen... al ben je niet altijd meer lief tegen me. Maar het is goed voor je. <coughs> Gaan, een arm kind... En kom bij me terug wanneer je wilt. Het eerste harde woord moet ik nog van u horen... en ik stoot u af met mijn opvliegendheid en mijn zei. Ik zou zo gaar naar anders willen zijn. Maar niets kan me meer schelen. Het is niet dat ik niet van u hou. Ik, ik hou van u het meest van alle mensen die ik ken. Ziet u... Niets kan me meer schelen. Niets. Maar Ellie, zo mag je niet spreken. Ik, ik kan me niet veranderen. Ik moest van u bidden. Ik ben naar de kerk geweest. Het zou mij verluchten, zei u. Ik kan het niet meer. Ik zal u iets wat vertellen. Ik was gelukkig... Zo gelukkig als ik nooit vermoed had te kunnen worden. Alles was mooi omheen, Iedereen was lief en vriendelijk. Ik begreep niet waarmee ik zo'n groot geluk verdiende. En toen ben ik de vrees gaan voeden dat het anders kon worden. Toen heb ik God gebeden dat het zo blijven zou, dat mooie geluk. En van dat ogenblik af, van het ogenblik af dat ik ben gaan vrezen en dat ik gebeden heb, is het anders geworden. Heel langzaam is het anders geworden. Ik zie dat nu zo goed in. Ik had niet moeten twijfelen. Niet moeten vrezen, niet moeten bidden. Ziet u daarom? Kan daarom. Wil ik nu niet meer bidden? U heeft me zeker niet begrepen. Ik geloof het wel. U heeft me begrepen. Oh liever, liever. Kan u me dan ook enigszins vergeven dat ik u verlaag? Ja, kind. Ziet u, ik kan niets voor u doen. En u kunt niets van mij doen. Het zij zo. O, oh, waarom zo somber in het balkon? Hier champagne, Eline. Het is die brief van mevrouw Van Raad, Elise. Mijn goede vriendin Jeane Ferelijn is in Bangil gestorven. Jan is dood. Het is moeilijk te verwerken. Dat is heel triest voor je. Hier, drink wat. Uh, laat me maar even. <lacht> Heb je Daniel net gehoord? Hij is niet meer te stuiten. En die Russen die gooien alle glazen kapot. Nou ja, ze zijn gelukkig gehuurd. <lacht> Zie je die oude dame daar? Ja. Beschermd, arme artiesten. De schat. Ze heeft vroeger opera's gezongen. Oh, wat enig, hè, dat Vincent in Brussel logeert. Hij ziet er goed uit. Hoe vind je zijn vriend? Ik had me Amerikanen zo anders voorgesteld. Het is een heer. Oh. Het is curieus, Ellie, maar als ik jou, Vincent en Daniel dan zo op drie virus, dan frappeert het me. Jullie zijn waarlijk interessant en origineel. Jullie hebben allemaal een tikje beet. Bepaald waar. En daarom hou ik zo van jullie. J jullie zijn niet banaal. Er is niets dat me zo terugstaat als banaliteit. Nee, jullie, jullie hebben iets origineels. Is je zuster ook zo? Betsy? Nee, ik geloof het niet. Betsy is meer als mama was. Betsy heeft niets van de virus. Maar ik verzeker je, Elise, ik gaf hem mijn halve leven voor... als ik niet origineel en niet interessant was, maar banaal. Oh, lieve meid, wat een verlangen. Enfin, zie je, ik vind, je moet nooit naar iets verlangen. Je moet nemen wat je krijgt en tevreden zijn met wat je krijgt. Voilà, le secret du bonheur. Oh, oh, oh, oh. Wat ratelijk weer. Ah, meneer Sinclair. Vermaakt u zich? Ik, ik, ik laat jullie alleen. Ik ga mij in het gevoel stokken. Is het gepermitteerd? Zeker. Even rusten bij het lieve nichtje van Vincent... dat hem zo goed heeft opgepast. Dat was in Den Haag, niet waar? Ja. Hij logeerde toen bij mijn zwager. Heeft Vincent dat gezegd? Vincent spreekt dit over u. Heeft u veel gereisd? Oh ja, met oom en tante heel veel. U denkt nu ook veel te reizen, hoor ik. Ja, van de winter tot in Rusland toe. Houdt u veel van Vincent? Heel veel. Ik heb veel medelijden met hem. Wanneer hij een flinkere gezondheid had gehad, was hij een buitengewoon man geworden. Maar ja, de meeste mensen kennen hem niet. Ik geloof dat u gelijk heeft. Maar zou zo'n verre reis nu niet vermoeiend zijn voor Vincent? Rusland in de winter? Oh, nee. Een koud klimaat is opwekkend voor zijn gestel. En hij behoeft zich niet te vermoeien. Ik wil zelfs niet eens dat hij alles meedoet wat ik van plan ben te doen. Ik geloof dat u nogal goedhartig is. Hoe komt u daar zo op? Dat weet ik niet. Men krijgt van iemand een zekere indruk, niet waar? Misschien vergis ik me wel. Oh, die mensen vervelen me zo. Zullen we naar de wintertown gaan? Uitstekend. Vraag me af hoe die twee IKEA's van het zijn. Die moeten door de achterdeur gekomen zijn. Zullen we... Hier gaan zitten. Goed. Toen u daarnet met uw tante aan het converseren was, heb ik naar u staan kijken. U maakte een droevige indruk. Huilde u? Ik had zojuist een droevig bericht gekregen. Een lieve vriendin van mij is gestorven. Mensen die nuttig zijn, sterven en mensen, zoals ik, die iedereen tot last en hunzelf tot verveling zijn, blijven leven. Waarom spreekt u zo treurig? Is u dan niemand van nut? Houdt dan niemand van u en houdt u van niemand? Ach. Er zijn toch mensen die belang in u stellen? Wat zal ik u zeggen? Ik heb geen ouders. Van mijn zuster zal u door Vincent wel het een en ander gehoord hebben. Weet u dat ik uit het huis van mijn zwager ben weggelopen? Ja. Zedig die tijd heb ik gezworven. Ik heb meelijden met u. Ik wou dat ik iets voor u kon doen. Niemand kan iets voor mij doen. Ik ben gebroken. Dat is u niet, dat is een frase. U is jong, u heeft een leven voor u. U moet flink zijn. Ik zal u wel flink maken. Op gevaar af dat u boos op mij zult worden... wil ik u toch iets verzoeken. En dat is? Gaat u morgen niet naar dat nieuwjaarsbal? Waarom niet? U past daar niet. Ik heb geïnformeerd wie er komen. U past daar niet. Ik heb de invitatie aangenomen omdat ik er tegenop zag een hele avond alleen thuis te blijven. Dat maakt me melancholiek. Ik zal niet gaan. In ernst? In ernst. U bent zo vriendelijk voor me. Vanavond schik ik me naar uw wil. Dank u. Ik verveel u toch niet? Ik het geheel niet. En laten we nu eens prettig praten. Vertelt u me eens het een en ander uit uw kinderjaren of van uw reizen? Of... Vroeger, meneer Sinclair, zag ik er geheel anders uit. En... Wat noemt u vroeger? Voor mijn engagement. Hoe zag u er dan uit? Gezonder, frisser. U wilt zeggen mooie? Oh, misschien. Wou u liever zijn zoals toen? Recreteert u die tijd? Ach nee, ik was toen ook niet gelukkig. Maar nu zal u uw best doen gelukkig te worden, nietwaar? Het geluk laat zich niet dwingen. Ik zou heel gelukkig zijn als u een beetje flinker werd onder mijn invloed. Ik zal mijn best doen. Lawrence. Ik hou jij je, je woord. Eline. Heeft Vincent al verteld dat wij morgen over Keulen naar Berlijn vertrekken? Je gaat tot Petersburg, tot Moskou toe? Ja. Vertel eens, trekt Rusland je aan? Ja, en mag ik jou iets vragen? Zou je, als ik weg ben, zo nu en dan eens aan mij willen denken? Zeker. Ik zal altijd een aangename herinnering van je houden. Dank je. Vind je niet dat er iets treurigs in is als men elkaar heeft leren kennen... en sympathie voor elkaar voelt en als men moet scheiden? Ja, maar er is zoveel treurigs in de wereld. Je zou zeggen dat ik te Brussel blijven kan. Zolang ik wil, omdat ik voor mijn genoegen reis en van mijn plan kan afzien. Misschien zou ik zelfs liever te Brussel blijven. Waarom zou je niet verder gaan? Waarom zou je niet de wereld van al haar zijde willen zien? Omdat ik van jou hou. Amerikanen gaan recht op hun doel af. Maar dat... Dat is toch onmogelijk. Waarom? Omdat het niet kan. Het kan wel. Ik zou je ongelukkig maken. Ik zou mijn best doen jou gelukkig te maken. En ik weet dat ik zou slagen... Hoor eens, voordat ik je gezien had, door Vincents woorden, stelde ik belang in je. Ellie, lief, je bent nog zo jong en je verbeeldt je dat alles voor je gedaan is. Denk dat niet meer, maar vertrouw je aan me toe en laten we dan samen onderzoeken of het leven waarlijk zo troostloos is als je meent. Ellie, wil je met mij zien of het leven niet geheel nieuw voor je kan worden? Oh,